Uitgelukt bij het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken is voor een tweedaags bezoek aangekomen in Peking. Daar ontmoet hij zijn Chinese collega Jin Gang en mogelijk ook president Xi. De verhoudingen tussen de twee landen staan al een tijd onder druk. Er zijn spanningen rond Taiwan, Oekraïne en er speelt een handelsoorlog tussen de grootste economieën ter wereld. Minister Blinken zegt dat hij nu direct contact zoekt om te voorkomen dat de verhoudingen verder verslechteren. De Griekse premier Mitsotakis wijst kritiek van de hand... dat de Griekse kustwacht te weinig heeft gedaan... om de ramp met een migrantenschip te voorkomen. Hij zei dat de kritiek zich moet richten op de mensensmokkelaars. Het schip met migranten zonk woensdag voor de Griekse kust. Mogelijk waren meer dan 700 mensen aan boord. 78 doden zijn geborgen, ruim 100 mensen werden gered. Een dag na de ramp werd bekend dat de Griekse kustwacht... het overvolle migrantenschip wel had gezien... maar niet ingreep uit angst dat het schip zou kapseizen. Voor het eerst zijn bewegende beelden online gezet van een lockdownfeest... van functionarissen van de Britse Conservatieve Partij in coronatijd. Onthullingen over het bestaan van de feesten waren de opmaat voor Partygate... en leidden uiteindelijk tot het opstappen van premier Johnson. De video die de Engelse krant The Mirror publiceerde... zijn gemaakt in december 2020. Deze week concludeerde een parlementaire onderzoekscommissie... dat Johnson als premier het lagerhuis over de coronafeesten bewust had misleid... Enkele dagen voor publicatie van het vernietigende rapport... stapte Johnson op als parlementariër. In een uitverkocht gelderdom in Arnhem... hebben gisteravond duizenden fans voor niets staan wachten op Burna Boy. De Nigeriaanse artiest had niet op tijd het vliegtuig genomen. Er komt nu een nieuwe datum voor het concert. Het weer, eerst zon en sluierwolken. Vanmiddag vanuit het zuiden steeds meer bewolking en een enkele bui. Het wordt 25 tot 31 graden. Komende nacht enkele buien, morgen zon en wolkenvelden. En dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover zo de ANWB verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Z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 Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld. op kort, draaien daar, daar bedankt u hartelijk voor. En deze week wederom een aangepaste uitzending, ik heb ik het u beloofd. Heb. Vorige maand hadden we Moederdag. En hadden we heel veel muziek wat te maken had met Moederdag... of met moeders, of met mama. En vandaag is het Vaderdag, hè? Officieel is het vandaag Vaderdag. ...en vandaar ook deze uitzending, heb ik getracht om liedjes over vader te vinden. Nou viel het vies tegen, want heel veel liedjes over papa of over vader of over pa... ...dat was dan dat ze in de hemel waren en dat ze overleden waren. Ja, tuurlijk is dat voor sommigen is dat zo, mijn vader is er ook niet meer... ...maar om nou een programma te maken met een uur lang alleen maar droevige liedjes... ...ik denk dat we er allemaal niet vrolijk van worden. Dus ik heb een beetje getracht om een beetje een gezellige uitzending te maken... met, oké, okay, af en toe een beetje een droevig, rustig nummer... maar ja, we besteden toch genoeg aandacht aan Vaderdag vandaag. Dat hoort u met de eerstvolgende plaat, Wim Sonneveld... met "Langs het tuinpad van mijn vader. U hoort hem nu hier op CFM Zandvoort, op deze Vaderdag. Wim Sonneveld. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... waarop een kerkenkar met paard... een slagerij, J. van der Ven...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 Lastiek Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Sta aan, reik Een eentje... Nice. 1978, een klein orkest kwam voort uit een mislukt cabaretje-programma. Groot orkest. Het trad in eerste instantie voornamelijk op op uh, krakersvesten. Krakersfeesten, moet ik zeggen. En de teksten werden geschreven door Harry Jekkers en Koos Meindert. En Harry Jekkers had onder het pseudoniem Harry Klorenstein een anagram van Klein Orkest, de hit OO Den Haag. En naast werk voor volwassenen produceerde Klein Orkest ook albums met kinderliedjes, zoals Roltrap naar de Maan. En voor dit album ontving Klein Orkest in 1986 een Edison. En enkele nummers van het album werden ook uitgevoerd in optredens van Sesamstraat. In 1985 hield de groep op het bestaan, maar een en muziek blijft toch wel een beetje voortleven. En aangezien het vandaag vaderdag is... klein orkest hebben regezongen Mijn Vader. Op deze foto is hij zeven jaar. Het gezicht zat er al in. vooral die ogen... Staat hij op deze foto, mijn vader? Is dat hem? Met dat alpino-petje op voor die veilingschuit. We houden het leven gevangen in een doos met foto's.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 de schoorsteen ingelijst. Onze zin kwijtraakt. Het is een dag die mij intens verdrietig maakt. Het is een zondag zonder zorgen voor de vaders die pas morgen gaan. Eén keer per jaar voel ik me minder. iedereen. Vrolijk. is het Vaderdag, dan is het Vaderdag. Ja, dat waren Nick en Simon met Vaderdag. En daarvoor horen we Mariska met Mijn Vader. En de volgende artiest is Pieter Paulus, roepnaam Paul van Vliet. Geboren in Den Haag op 10 september 1935... En al daar overleden, nog niet zo lang geleden. Op 25 april 2023 is hij overleden. Paul van Vliet was een Nederlandse cabaretier. En verder was hij Goodwill-ambassadeur voor het Unicef. En u hoort het nu ook, hij heeft een nummer gezongen. Papa is blijven hangen in de 60s. Hier is Paul van Vliet. De kinderen zijn naar bed. Papa rookt een sticky. En zet een oude plaat op van Bob Dylan. Gaat weer bladeren in het grote beatle -boek. Papa zit te dromen, kan tot niets meer komen. Papa is de richting kwijt, papa is op zoek. Papa denkt aan vroeger, samen slapen op de dam. Het leven leek een happening, waaraan geen einde kwam is played on on the sixty. Doe normaal Papa ruim die top op Papa kan de gammefoon wat zachter Papa naar de kapper Pap neem niet die ketting Pap doe niet zo stom joh Je loopt achter Papa ik moet werken Papa ik wil slapen Pap je loopt voor gek In die achterlijke broek Ga nou trouwen en niet weer die gouden ouwe Lees nou eindelijk eens een keer een fatsoenlijk boek Papa schrijf nou uit met dat gezanik over toe. Papa word volwassen en in godsnaam ga wat doen No had kunnen zijn met wat hij toen voor zich zag Yesterday all his trouble seemed so far away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 Op 21 december 1966 is een Nederlandse zanger. Hij zong voornamelijk uh, aanvankelijk in het Italiaans... maar brak in Nederland en Vlaanderen door... toen hij in 1994 overschakelde naar het Nederlands. Een hoop gedoe is er over hem geweest de laatste jaren. En ja, uh, volgens mij is hij daar ook uh, voor vrijgesproken. Ik heb het nooit geloofd. Ik heb de filmpjes gezien waar hij van beschuldigd werd. En ik had echt iets van, ja, we slaan door hier in Nederland. Als je een hand op iemand zijn schouder legt, dan heb je het al gedaan, hè. In ieder geval, we gaan het daar niet over hebben. Marco Bossato, Vaderdag. Afkomstig van het album De Bestemming. Af en toe ontmoet ik jou In je dochter ogen Als ik haar in mijn armen haal, Omdat ze je zo Broken. Daarvoor heeft de tijd... Vandaag is het vaderdag. Je merkt zo hard, je merkt dat hij zijn jeugd vergat, hij krijgt een buik, een buik, een buik. Vader drinkt, vader drinkt, vader denkt, stik, dan maar dik, T zal hij. Dat geen mens iets geeft. Vriendinnen zijn te stom. Op van Steen. Jouw vriend. Die zegt dat hij een ander heeft. En voor je het weet. Ben je alleen. Zomaar. Opeens. Alleen. Waar moet je heen? Alleen. Vader is. Vader blijft. Vader Hij weet wat jij bedoelt, ook al zeg je geen woord. Boel... Een man die ook vader is en ook een heleboel leuke liedjes maakt. Herman van Veen met Vader krijgt. En daarvoor hoort u twee nummers van Marco Bussato. Eerst Vaderdag, afkomstig voor het album De Bestemming. En daarachteraan hoort u het nummer Dochters. En vandaag in het teken van Vaderdag. Want dat is het vandaag misschien dat u als vader nog bezoek krijgt. Of je gaat toch op bezoek bij je vader. En dat kan natuurlijk in levende lijven zijn. Of helaas misschien is hij er niet meer. Die van mij is er niet meer. Maar uh, ja, het blijft toch altijd een bijzondere dag Vaderdag. En de volgende artiest. Die, uh, ik weet niet of hij eigenlijk vader is. Volgens mij is hij... Die... Geen, geen vader, ik weet het niet hoor. Maar Zhang Wachter. Ik heb afgelopen donderdag, nee, het was afgelopen uh, woensdag, een feestje met hem gedaan in uh, Uden in uh, Brabant. Dan was hij van de partij en ik was er ook. En uh, ja, altijd een hele vriendelijke man. Loopt totaal niet naast zijn schoenen. Stevige man, maar een hele vriendelijke man. En zeg je altijd heel vriendelijk gedag. Geef je altijd een hand. Mij in ieder geval wel, dus uh, we kennen elkaar al wat langer. En dan is het niet van, uh, we zijn dikke vriendjes. Maar uh, tijdens het werk kom je elkaar regelmatig tegen. En dan herken je elkaar en dan geef je elkaar een hand. Jango Wagner, geboren in Nune. Op 26 oktober 1970 is een Nederlandse zanger van, uh, van Sinti-afkomst. Hij werd geboren op een woonwagenkamp. En groeide op in een muzikale sigeuners Hij is viertalig, namelijk Nederlands, Engels, Duits en Sinti-Romanes. En spreekt voornamelijk Nederlands. En hij woont sinds 1981 in het Brabantse dorp Nune. En na zijn solo-carrière is... Uh, Wachter sinds 2017 onderdeel van de zangformatie Echte Vrienden. Nou, als hij er is, is het altijd een heel groot feest. En nu zingt hij Daar zijn Vaders voor. Django Wachter, nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Toen ik nog een jochi was, nam jij me altijd mee.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 Hier, de was voor mijn ogen, lijkt alles gelogen, al het mooie lijkt dood. Ik heb zelfs de kracht niet om op te geven, al wil ik het niet.